Apropos Apropos Cultuur op Radio Scorpio in het begin van het jaar kwam Radio Scorpio eindelijk weer in de eter. Na een lange radiostilte keerde ook Apropo terug, met interessante gasten en betende vragen. De meeste weken kon je één van onze stemmen horen. Echte radiostemmen blijven uiteraard best een beetje mysterieus. Maar vandaag zal je toch zo één en het ander te weten komen. Want deze uitzending stellen we de mensen achter je favoriete cultuurshow aan je voor. Elk van ons komt met een verhaal, een ervaring of een waarlijk hoogtepunt dat haar of zijn cultureel jaar gekleurd heeft. De allereerste apropos van dit jaar ging nu ongeveer elf maanden geleden in de Eter. Op 26 januari zat kunstenaar Pieter Vermeers hier in de studio. Hij had toen net alle ramen van het stuk roze geschilderd. Hij was hiermee de eerste van de vele beeldende kunstenaars die we dit jaar in het programma aan de tand mochten voelen. Want in zijn spoor volgden onder meer Jota Castro, de collectieve Foam, Okno en Agentschap die op Hyperbolic stonden, Erik Joris, Angelo Vermeulen, Anno Dijkstra, Steffen Wilks, Maarten van Volsem, Vincent Meese, Filip Meste en Filip van Snik. Grote namen en aanstormende kunsttalenten dus. In Apropos verwelkomen we ze graag allemaal. En nu verwelkomen we iemand die we zeer goed kennen. Catharina Smet is de eerste medewerkster van onze redactie die we nu aan je voorstellen. Ze heeft al heel wat gedaan voor Apropo, maar ze is toch vooral de vrouw van de mooie reportages. Haar stem kon je ook al horen tijdens enkele genadeloze, maar rechtvaardige recensies. Mag ik dat zo zeggen, Catharina? Uh, ja, je ja, mag je wel zo zeggen. Ik voel er een beetje spijt van dat ik wat genadeloos ben geweest, maar uh, ja, soms moet dat wel. Soms moet dat, absoluut. Ja. Catharina, uh, je hebt dit jaar voor zes maanden in Polen gewoond. Ja, heb je daar uh, culturele hoogtepunten beleefd? Uh, ja, zeker. Uh, ik heb een paar vakken theaterwetenschappen gevolgd uh, aan de Universiteit van Krakau. En dat is wel een theatrologisch centrum. Uh, je kent dat misschien van uh, Kantor en Krotowski, uh, die is meer van aan de andere kant van Polen. Maar uh, ik heb daar zeker heel interessante dingen gezien. Zoals bijvoorbeeld. Um, een stuk dat mij het meeste aansprak en, en dat eigenlijk ook het eerste stuk was dat ik heb gezien, dat was een stuk van Shakespeare, eigenlijk een herwerking. En het heette Sen Notse Letnie. En dat was van het gezelschap Starre uh, Theater. Ja, Starre Theater. Ja, dat is allemaal Pools, ik versta ja, er niks inderdaad. van. Um, Starre ken je misschien wel als je regelmatig naar de single gaat. Want um, een aantal jaar gele geleden had je, had je daar ook de voorstellingen, um, de Groepoeders Caramazo bijvoorbeeld. Ja. En ook um, Yvonne, prinses van Borgonje, heb je ook misschien gezien van uh, Christian Lupa. Dat is ook een groot kanon uit Krakau. Ja, ja. En uit deze stal heb ik dus de voorstelling Scène Nostit Letnij gezien. Ja, en wat ik mij dan afvraag, is er een groot verschil met Belgisch theater? Ja, zeker. Um, de acteurs leven zich veel meer in. Dus ook uit, het, uit de uh, geschiedenis van figuren zoals Grotowski um, gaan de acteurs helemaal op in hun rol. En uh, de illusie wordt, helemaal zo, ja, wordt eigenlijk zo groot mogelijk gemaakt. Dus ja, dat is eigenlijk een heel groot verschil. Ja, ja. En heb je nog meer spannende dingen daar beleefd of gezien? Um, ja, ik heb ook heel slechte stukken gezien. Afdien. Ah ja, dat hoor we ook altijd graag. Ja, um, het verschil was daarin niet zo groot. Uh, natuurlijk ook wel dat er ook een heel grote illusie wordt uh, geschapen. En ja, dat valt. En als je dan door de mand valt, mand valt ja, dan, uh, ja, ja, dan als is het, de afgang is dus te pijnig. Als het ja. niet geloofwaardig is, dan is het gewoon slecht. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Catharina, en tot okay. volgend jaar. Oké, okay. tot ziens. Daag. En intussen is ook Tim erbij komen zitten. Uh, jo Mostert, uh, die hoor je niet. Die zit achter de knoppen, dus je hoort hem ergens wel. Hè. <laughs> um, maar je hebt hem al wel eens gehoord als noodpresentator uh, tijdens dit programma. Uh, hij heeft trouwens ook een ander programma op Scorpio, hè. Oldtimer, uh, elke zaterdag tussen 8 en 9. Uh, maar bij ons zit dus Tim, hè. daar hadden we het over. Hem hoor je elke maand een brief voorlezen aan het begin van het programma. En hij is elke week erg druk met van alles achter de schermen. Uh, Tim, wat was jouw uh, culturele summum dit jaar? Of misschien wil je iets anders kwijt? Ja, nee, culturele summum. Ik ben uh, gisteren naar Bonanza van Berlin geweest. En dat is misschien een beetje oppervlakkig om uh, mijn hoogtepunt zo dicht bij huis te zoeken. En zo dichtbij in de tijd. Maar ik vond het echt al een, een heel goede voorstelling. En heel interessant. Omdat het een, een videodocumentaire was. Die, die werd voorgesteld als theater. Gaan als theater, maar toch met video. En je hebt in de kunst bijvoorbeeld heel veel documentaires uh, die als kunst worden voorgesteld, en heel goeie, bijvoorbeeld dit jaar al een paar goede dingen zien van Vestammeese maar uh, in theater is dat toch een beetje, beetje anders daar denk je toch altijd als je dat ziet van ja, is dat nu wel echt theater, dat is toch een documentaire en bij de kunst is dat niet zo en ik vind dat een beetje, ik vind dat heel vreemd want uh, uh, het, het blijft eigenlijk een, een soort van dezelfde vorm, het is een documentaire en het is een beetje spijtig dat dat als kunst genoemd moet worden, dat er niet zoiets bestaat als een, een verbreed soort van documentaire waaronder ook zo'n dingen uh, onder zouden kunnen vallen. Uh, uh, een soort van, van expanded journalism of zo zou je dat moeten noemen, maar uh, dat, dat bestaat blijkbaar niet zo. Ja. Ik hou blijkbaar ook wel erg veel van beeld, heb ik gemerkt, want uh, ik kijk graag tv. De... <laughs> Op tv was er dit jaar ook een fantastisch boekenprogramma. En dat was niet dat uh, eentje, die, die ene met de uh, Sven Spijbroek, uh, maar een ander heel klein programmaatje tijdens Man met Hond, De Vrienden van de Poëzie. En dat was een itempje waarin Wim Helze. Een gedicht voordraagt. En ik vind dat fantastisch dat dat cultuur en high culture zelfs zo kan, kan binnendringen in de tv op primetime, uh, op elk moment van de dag bijna. En dat is uh, waarschijnlijk meer nog dan, dan een digitaal cultuurkanaal dat er toch nog altijd niet komt. De manier waarop we fenomenen zoals theater en kunst uh, kunnen infiltreren in, in de populaire media. En ik vind eigenlijk dat kunstenaars daarin. Uh, daar ook een, een taak in om mij helemaal in de tijd geest zoals terroristen gewoon ons ongewild te confronteren met, met hun realiteit en te infiltreren in, in, in de populaire media en zo. Uh, ik had een goed voorbeeld van gezien over laatst uh, op, het his, op de tentoonstelling van het HIS van uh, André Brody en Christopher Poteau. Ik weet niet of ik hun namen goed uitspreken. Maar die hadden uh, tijdens een tv-show ergens in het, in het Oostblok meegedaan uh, tijdens het programma dat eigenlijk een parodie al was op, uh, op X-factor en, en, en talentenjachten. En uh, de, de format van het programma was dat er, um, dat er mensen zich voordeden als kunstenaars, een heel erg arty-party gingen doen en uh, dat daar de beste van gekozen werden. Maar dat waren natuurlijk allemaal acteurs die, die daar naartoe kwamen voor, voor zo'n fenomeen kunst en het fenomeen uh, van talentjacht belachelijk te maken. Maar zij waren dus ook binnengedrongen in die, <laughs> in die uh, uitzending uh, om daar zeer onverwacht hun eigen statement te doen. Uh, zodat een van, de, een van de kunstenaars tijdens de uitzending in zijn broek had geplast. En niemand wist van de, van de programmamakers wat er daar gebeurde. Maar uiteindelijk is het toch wel erg van, van te zien dat datgene was, was zoiets eigenlijk vulgair is. Eh, dan het enige echte kunstgebeuren eh, was tijdens die uitzending. Of deze week nog eh, waren er zo, eh, was er tijdens het nieuws. kon je horen van dat er blokken ijs op het strand waren beland. En ik vond dat veel, veel in beelden dan, dan alles wat, wat bijvoorbeeld Al Gore zit te vertellen. Eh, wist hoe ze daar komen en gespeculeerd ja, dat dat misschien uit, uit, een, uit een schip was gevallen. Of misschien was het wel kunst. Misschien was het wel kunst. En zo'n zaken dat vind ik dus echt fantastisch. Hè. Het, het gebeurt niet vaak, maar, maar, maar kunstenaars die, die vinden toch soms hun weg zo om binnendringen. En... Uh ik vind het eigenlijk ook wel eens een beetje sperrig dat, dat bijvoorbeeld tijdens ons uh, programma niet vaker gebeurt. Dat, dat een kunstenaar echt uh, begint een beetje te wringen. Uh, want, want kunstenaars moeten toch altijd wel een klein beetje vringers zijn. En dat is misschien wel moeilijk voor ons, maar uh, moeilijk dat mag ook. Apropos. Cultuur op Radio Scorpio. Theatermakers blijken vaak moeilijk aan de haak te slaan voor apropos. Op donderdagavond staan ze altijd wel ergens te landen op een podium hun ding te doen. Zo proberen we al van in het begin van het jaar Raven Ruel te strikken, eh, tot nog toe te vergeefs. Wel mochten we het hoorspel dat hij exclusief voor de stukopening had gemaakt uitzenden. Toch ook wel heel wat, hè? Maar uiteraard zijn niet alle theatermakers zo onbereikbaar. Onze microfoon stak dit jaar voor heel wat theaterneuzen. Uiteraard kwam het Leuvense Braakland The Building en Fabuleus aan bod. Maar ook Fanny en Alexander de Kweesten, Ivana Muller, Tarek Halabi en vorige week nog Berlin. Eigenlijk hoort het uh, niet, maar het, omdat het zo'n beetje op een theekrantje gaat lijken als presentatrices aan elkaar uh, vragen beginnen stellen. Maar we gaan dat toch gewoon doen. Hè. Het is een speciale kerstuitzending en dan maken we graag een uitzondering. Ik zal je dus eerst even voorstellen, uh, Leen Thirions. Hè. Uh, ja. die, zij is vaste uh, presentatrice van Apropos. Uh, en als de tijdstruk het toelaat, dan wil ze nog wel hier en daar inspringen om wat gaatjes te doen vullen. Uh, zo deed ze dat ook vandaag een beetje, zo'n gaatje vullen. Leen, wat was uh, voor jou uh, dit jaar het bijzonderste culturele moment? Um, ja, ik wil al meteen beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk de cultuurbarbare van uh, de redactie ben. Ik ben er niet zoals alle anderen een cultuurvreter. Hè. De meeste andere redactieleden gaan zo ongeveer wekelijks naar het theater en dat is bij mij dus absoluut niet zo. Uh, maar ik heb toch wel een paar dingen gezien. Mm -hmm. ja. Uh, en heb je dan zoiets wat je heel graag gaat zien? Hè? Uh, ben je een theaterliefhebber of een beeldende kunstenliefhebber? Of, of wat? Wel, als er één discipline een beetje uitspringt, dan is het wel uh, fotografie. Mm -hmm. uh, en daar heb ik dit jaar in Antwerpen um, een heel mooie tentoonstelling gezien, de tentoonstelling van Karel de Keizer in het Fotomuseum in Antwerpen. Um, ja, het was eigenlijk een ik denk toch, ik weet het niet meer zojuist een overzicht van zijn carrière um, ja, met, met foto's over uh, godsdienstbeleving was een van de fotoreeksen want het waren eigenlijk allemaal reeksen uh, een andere was over foto's over Amerika uh, en ik vind, ja, ik vind hem heel, heel sterk als fotograaf omdat hij eigenlijk met beelden uh, een ganse maatschappij kan, kan in, in beeld brengen eigenlijk. In, in één beeld brengt hij dan een ganse uh, maatschappij of een ganse sociologische uh, groep in beeld. En dat vind ik uh, ja, een van zijn sterke punten. Uh, het is niet voor niks een van de um, leden van Magnum, of zo het grote fotoagentschap, of, ik weet niet zojuist uh, wat dat is, maar hij is een grote naam. Uh -huh. En daar, dat heeft hij in die tentoonstelling absoluut bewezen. Ja, hij stond dan ook niet voor niets in Antwerpen. En ja. als je dan toch zo in Antwerpen aan het rondlopen was, heb je dan zo nog andere dingen gezien waar, die je leuk vond? Wel, ik ben op een ander moment ook nog uh, in Antwerpen geweest uh, met de zomer van Antwerpen. En dat was ook absoluut een meevaller. Uh, ik kom niet zo vaak in die stad, maar uh, ja, met de zomer ben ik daar dan toch beland. Um, en de Zomer van Antwerpen, daar heb ik... Uh, ik moet even op mijn blaadje spieken. Taup gezien. En dat, is een, dat was een circusvoorstelling van een, een Marokkaanse familie. Die, um, ja, die, die, die circuskunstjes deden in een tent. En dat was... Heel sober, uh, totaal geen decor, gewone een circustent, um, enkel en alleen met een doek, want Taub is blijkbaar het, het, het Marokkaans of het Hebraeus voor doek. Uh, en, en met die doek deden zij dan allerlei circuskunstjes, vooral acrobatisch, um, en, en dat was... Door het, ja, door het feit dat daar totaal geen franjes bij waren, vond ik dat ook een heel sterke voorstelling. Um, en ja, nog meer bij die zomer van Antwerpen. Um, dat is eigenlijk het ganse kader vond ik heel, heel leuk. Heb je die grote olifant gezien? ook? Nee, die nee. hebben we gemist. Ja, die, die, was, die hebben we gemist. Ja. Die was wel mooi, hè? Ja. ja. Die, die ja. heb ik op de website wel gezien. Ja. Um, maar ik heb je hebt ja, heb daar um, het strand uh, dat daar is aangelegd speciaal voor de zomer. Je uh, hebt daar de waar je naar de zonsondergang kunt gaan kijken, mm -hmm. wat ik ook een heel leuk initiatief vind eigenlijk, Al is iets heel simpel, maar um, ja, toch wel heel tof. Um, dus ja, dat was ook een van de hoogtepunten. Voilà. Voilà, zo, nu hebben wij even ons theekransje gehouden. Apropos, nodigde het afgelopen jaar heel wat gasten uit, maar we drijven uiteraard ook mee op de golven van de cultuuractualiteit. We hebben dan ook meer dan eens een volledige uitzending gewijd aan een groot evenement. Vaak zijn die in het stuk te vinden, waar wij ook uitzenden vanuit onze Scorpio-studio. Dan zitten we dicht op de huid van kunstenaars en organisatoren... ...en ruiken we het zweet van degenen die al het moois presenteren. We waren er uh, uiteraard bij op het stuk Eindfeest. Heel wat zweet, maar ook in een extra lange uitzending... ...tijdens de start van het nieuwe seizoen. We kijken uiteraard ook buiten deze muren... ...en zo dompelden we ons onder in het kindercultuurfestival Rode Hond... ...en uh, Leuven in Seine, uh, licht gekanteld maar ook buiten Leuven hadden we oog voor kunstenfestival Désart en de zomer van de fotografie. De jongste telg van het Apropos-team is al snel een onmisbare schakel geworden. Susanna is meteen achter de mengtafel in de studio beland en komt daar sindsdien bijna niet meer achteruit. Maar waarschijnlijk zullen we snel meer van haar horen en wel nu. Susanna, heb jij dit jaar iets unieks beleefd op cultureel gebied? Wel niet zozeer uniek, maar ik heb wel twee boeken gelezen van Ramsey Nasser die dit jaar zijn uitgekomen, ik denk in mei, uh, Van de vijand aan de muzikant, dat is een bundel met uh, essays en opiniestukken en uh, de gedichtenbundel Onze lieve vrouwen is Weppelin, waarin ze in Antwerpse gedichten staan, want tot begin dit jaar was hij Antwerpstadsdichter. stadsdichter. Maar ja, en intussen zijn ook een heleboel dingen zijn ook te vinden op de, de stadstichterpodcast.be. En een van die stukken is uh, Het Huis van Honing en Melk een stuk over uh, kansarmoede. En daarvan zal ik een stukje voorlezen. Ja, heel graag. De vrouw op het statige Zuid bestaat niet. Overdag begraaft ze zichzelf. Ze huurt seconden en uren af in een dure, onzichtbare stad. Het huis dat de vrouw bewoont bestaat niet. Ik weet waar. In deze straat ligt het stiltegebied van de woondienst. Een gat gevuld met kamers. De vrouw die het huis niet verlaat, maanbleek en onderkomen is... woont niet echt in een goor donker hol achter de volkstraat. Zoiets kan niet. Dat bestaat niet. Ze woont niet echt, maar alsof... Dit verheldert de zaak. Ongeldige vrouw heeft zich als nacht verstopt. Om het niet sa saai te houden zou ik het kort houden. Ja. Maar ja, ik vind het een erg mooi boek. Niet alles is... Dit is nu niet het mooiste wat hij ooit heeft gemaakt. Ik vind zijn, de minder geëngageerde gedichten uit zijn vorige bundel... Onhandig Bloesement, vind ik mooier persoonlijk. Mm. Bijvoorbeeld de stand van de Unie gaat over de Europese Unie. En dus weer meer, meer politiek, maar komt toch wel meer zijn mening. Of ja, kun je niet... Ja. Het is wat, wat persoonlijker. Je, ja, Wat vind je zo speciaal aan Nasser? Um, ja, hij, heeft, uh, hij is niet zo hoogdravend met zijn taalgebruik. Hij geeft... Uh, ja, ik vind het... het, het eenvoudig spreek, taalgebruik. Toch? Redelijk eenvoudig. Het, ja. het zegt wel wat, maar het is niet zo... Hij voelt zich niet de beste dichter, zeg maar. Zoals de meeste dichters toch nog wel eens pretentieus willen zijn. Ja, hij is een bescheiden man. Ja. Ik okay. denk het wel. Um, nog iets meer te vertellen over het culturele jaar? Of, um, nee, eigenlijk niet. Nee, is dan, goed. Gaan we, dan gaan we het hierbij houden. Dank je wel. <lacht> Apropos, richt zich op zoveel meer dan enkel theater, dans en beeldende kunst. Saskia de Koster kwam aan ons vertellen hoe ze met ironie omging, en ook architectuur kwam dus, uh, ja, Deen was net aan het zeggen hoe architectuur toch al uh, aan bod gekomen is enzovoort. Um, nu blijken ontwerpers, blijkbaar uh, een beetje moeilijk om in een kleine studio te krijgen. Uh, hoe dat komt, dat kunnen we moeilijk zeggen. Uh, maar het is ons tot nog toe nog niet gelukt. Maar gelukkig hebben we zelf een specialist in huis die ons op tijd komt vertellen wat er gaande is in Fashionland. Toen Sophie Huibrecht deze zomer stopte als hoofdredactrice van Apropos, was dat gelukkig geen afscheid. Sindsdien kan ze zich weer volledig storten op de modewereld. En laat ze ons dus daar een glimp van zien. Niet alleen door haar mooie outfits, Sophie, maar je, gaat, je brengt ook zo geregeld reportages uit uh, van, van, van uh, verschillende modeshows enzovoort. Uh, was er dit jaar iets te beleven waar, je, ja, waar wij nu... Al Spijt van moeten hebben dat we hem niet gezien hebben? Wel, um, er zal. Uh, vast en zeker wel ontzettend veel gebeurd zijn dit jaar, maar ik heb het spijtig genoeg zelf allemaal niet zo goed kunnen volgen dit jaar, omdat ik uh, eigenlijk het grootste deel van het jaar met mijn thesis bezig geweest ben. En wij vertrouwden u zo. <laughs> ja, maar die thesis die ging eigenlijk ook wel over mode, dus dat is eigenlijk uh, toch wel een beetje mijn cultureel hoogtepunt van het jaar dan. Um, mijn thesis ging over narrativiteit in modeshows. Mm -hmm. en, en, en wat is dat, narrativiteit in modeshows? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, um, ik heb mij voor de theorie, uh, het theoretische deel heb ik mij gebaseerd op de cognitieve theorie. Uh, en in de cognitieve theorie onderzoeken ze hoe dat mensen denken um, in structuren. Wanneer mensen naar iets kijken of wanneer ze iets lezen en ze proberen dat te begrijpen, dan... Um, dan maken, ze daar, dan maken ze gebruik van structuren om dat te proberen te begrijpen. En die structuren die hebben ze opgeslaan in hun geheugen door ervaring. Bijvoorbeeld gebeurtenissen die telkens op dezelfde manier terugkomen. Die worden dan als een soort structuur opgeslagen in het geheugen. Um, en uh, ook uh, in modeshows blijkt er, er zo'n uh, onderliggend patroon of een verhaal, zoals we dat dan noemen, uh, te liggen. Mm -hmm. Maar je bent vast niet alleen bezig geweest met je thesis. Nee, nee, nee. Ik heb toch nog uh, af en toe tijd gehad uh, om hier en daar een modeshow mee te pikken. En dan moet ik zeggen, um, de modeshow van de wedstrijd van Bernard Cavillon, Customize moi, waarover dat we het ook gehad hebben hier mm. in de studio, uh, dat was toch wel uh, de beste die ik dit jaar gezien heb. Daar heb ik uh, echt wel een paar mooie dingen gezien en ik hoop dat uh, het was een modeshow om jong talent te promoten. Ik hoop dat we nog veel van dat jong talent zullen mogen zien volgend jaar. We zijn benieuwd. Uh, is er iets wat we volgend jaar, buiten natuurlijk die uh, Bernard laureaten, is er iets wat we volgend jaar nog moeten zien? Um, goh, ja, uh, er is alvast een tentoonstelling van Antwerpse mode in het Vlaamse parlement. Die begint ergens in januari, maar uh, daar... Uh, zal nog meer overvolgen. En um, ik kom zeker en vast ook uh, in het begin van het jaar verslag brengen van de Brussels Fashion Fairs. Waarop uh, alle nieuwe trends uh, voor volgende zomer aanwezig zullen zijn. Oké, okay, dan weten we alvast hoe we gekleed moeten gaan. Dankjewel, Sophie. De laatste die we vandaag aan het woord laten is Eline Haantjes. Zij is nu onderweg naar weer een nieuwe culturele ontdekking, maar wil ons toch eventjes haar hoogtepunt meegeven. Dag Eline. Goedenavond. Je Jij bent dit jaar in New York geweest en dat is toch wel dé plek om door een kunstzinnige bliksem getroffen te worden, zou ik denken. Wat heb je uh, daar gezien? Ja, well, ja, ik heb daar natuurlijk heel veel gezien, um, zowel... Ja, de, de algemene leefwijze in New York en meer bepaald in Amerika is heel anders dan hier. Dus op zich was dat al een cultureel hoogtepunt. Ja, of een, een cultuurschok van... misschien. Wat blieft? Of een cultuurschok misschien. Ja, inderdaad. Ik wou ook zeggen dat er misschien aanhalingstekens bijgeplaatst moeten worden. Ja. Maar het is wel heel boeiend en grappig om te zien hoe dat alles echt veel groter is. Je kan je dat in Europa echt niet voorstellen hoe dat daaraan toe gaat eigenlijk. Ja. Uh, maar dan ja, natuurlijk New York, de Skyline, met de wolkenkrabbers, dat is heel mooi. En de mooiste vind ik persoonlijk nog altijd de Chrysler Building, met zijn waterspuwers en zijn ARDQ-motieven op de spits. Uh, daarnaast is er natuurlijk ook de Empire State Building, die is, ja, dat is eigenlijk de beroemdste en nu ook terug de, de, de hoogste. hoogste ja. En we hebben die bij Avon bezocht. En van bovenop had je een heel mooi uitzicht op de stad, en ik als kunstwetenschapper zag er ook meteen de schilderijen, de boogie woogie schilderijen van Mondriaan in. Alle lichtjes, de fonkelende lichtjes. Ik, ik moest echt aan die schilderijen denken. Ja. Dus ik vond het heel tof ook. Ja. En dan, ja, schilderijen de musea natuurlijk zijn ook immens. Ze hebben heel veel verzameld, ook van Europese kunst. En persoonlijk ben ik heel erg te vinden voor moderne kunst. Dus vond ik het MoMA ook echt de moeite waard. Dus enerzijds willen van de collectie met les demoiselles d'Avignon van Picasso en ook met enkele Belgen zoals Tuymans en Margriet. Mm -hmm. um, maar ook de architectuur, omdat uh, het is een heel modern museum is en dus ook met heel veel licht en grote ruimtes en dan ook kleine ruimtes en zo overal doorkijkend door de verschillende ruimtes... En het is, het is dus echt een heel mooi museum. Er is ook nog een mooie beeldentuin aan, waar je na je bezoek of als tussenpauze eventjes rustig kunt zitten. Ja, en hoe lang loop je daar dan rond in zo'n museum? Want het is ook wel ontzettend groot, hè? Uh, wel ja, dat, dat was eigenlijk meestal het probleem, dat je dus een keuze moet maken van die afdelingen ga ik zien en die dan helaas niet. Um, omdat, ja ben dan toch al snel twee uur bezig met één afdeling uh, nu in het MoMA viel dat nog wel mee daar hebben we toch wel bijna alles gezien op zo twee uur, drie uur en, maar ja dan is het ook voor mij genoeg ja. uh, en dan heb ik ook nog een heel mooie tentoonstelling gezien van een Architecten, namelijk Zaha Hadid. Ze is oorspronkelijk geboren in uh, Irak, maar ze woont nu in Groot-Brittannië. En ze, in het begin maakte ze enkel tekeningen. En ze werd dan ook de architecte genoemd die nooit iets zou bouwen. In haar tekeningen werd ze geïnspireerd door de Russische avant-garde. Omdat ze meer beweging en energie in de... ...plannen wil brengen, ze wou het statisch vermijden. Uiteindelijk is ze dan toch beginnen bouwen... ...en zelf ben ik vooral heel benieuwd naar haar uh, zwembad... ...voor de Olympische Spelen van Londen in 2012... ...want de maquette en de 3D-presentatie die ik gezien heb op de tentoonstelling... ...waren echt wel veelbelovend. Ja. En tenslotte wil ik de luisteraars nog één kleine tip geven... ...als jullie in de zomer naar New York zouden gaan... Zijn er zijn dikwijls ook feestjes in de musea zelf, dus dan kan je in de City That Never Sleeps ook naar een cultureel exclusief feestje gaan. En heb voilà. jij dat zelf gedaan? Ja, ik heb dat zelf gedaan in het Cooper Hewitt Museum. Daar was een feestje in de tuin en ik denk dat wij daar zo, zo wat de enige toeristen waren en dat was echt heel erg de moeite waard. Oké, okay, Elien, heel hartelijk bedankt voor deze tip en een prettig eindejaar. Dag! Oké, okay, dag! En zo zit onze tinkelende uitzending erop en kunnen we gaan klinken op een succesvol radiojaar. En intussen weten jullie ook dat je de uitzending opnieuw kan luisteren via onze webpagina. En als je het niet met ons eens bent of ook graag jouw hoogtepunt meegeeft, dan mag je uiteraard reageren op onze blog. Want wij zijn altijd op zoek naar doordachte meningen, sterke opinies en wilde ideeën. Je ziet het, als je met een cultureel ei blijft zitten, kan het niet aan ons liggen. En nu moeten wij je natuurlijk nog een prettige kerst wensen. En een heel gelukkige gitaar. <laughs> daka, daka Veel plezier ermee en uh, tot volgend jaar, gitaar. Radio Scorpio. This is FM.